Goedemorgen, het Q-Music-nieuws van 10 uur door Nu.nl met Marcel van Beest. Goedemorgen, Milan van 16 is niet door een misdrijf omgekomen. Daar gaat de politie van uit, zeggen ze tegen Nu.nl. De verstandelijk beperkte Milan raakte op eerste kerstdag vermist in Heemskerk. Na zijn vermissing werd dagenlang door honderden mensen in de omgeving gezocht. Gisteren werd zijn lichaam gevonden in het water in Beverwijk. Verschillende plaatsen zorgt gevonden vuurwerk voor problemen. In Weesp werden ruim 20 huizen ontruimd nadat de na de vondst van waarschijnlijk illegaal spul politie heeft de man opgepakt. Zijn vriendin is er nog boven van, vertelde ze aan Hart van Nederland. En ik moest mijn huis verlaten. Mijn vriend werd gearresteerd. En uh, ja, alles werd in beslag genomen. Maar ik heb er ook geen ballen gestaan van. Dus huisvuurwerk uh, vuurwerk van en hij, uh, hij wag gewoon een keer knallen, zeg maar. Ja, omdat het laatste jaar is. Maar dat heeft dus even iets anders uitgepakt. In het Brabantse sint in Gestel lag meer dan 1.000 kilo aan, onder meer illegale knallers in een busje midden in een woonwijk. Daarvoor is nog niemand gearresteerd. Een Nederlands gezin is in Spanje gered van hun zinkende zeilschip. Ze kwamen in slecht weer terecht toen het misging. Het schip was al half gezonken toen de kustwacht ze redde, meldde Spaanse media. Het is een gezin met twee kinderen van zeven en negen. Het hele gezin was onderkoeld en zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Zorg, dierenbescherming en mensenrechten krijgen veel geld... soms tot een heel huis eraan toe. Meest werd nagelaten aan KWF Kankerbestrijding. Kijk maar naar het weer van Weerplaza. Eerst zonnig, later kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 6 graden dan de Q-verkeersinformatie van Flitsmeister. Vijf files op dit moment. Ik heb hier de drie langste op de A7 van Westerboek naar Bremen. Tussen Oude Schans en de Nederlandse Rens. Twee kilometer vertraging, acht minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. Twee kilometer vertraging, negen minuten. En de A37 van het knoop het holsloop naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. 1 kilometer vertraging is daar acht minuten. En twee snelheidscontroles op de A1. Van Amersfoort naar Ems bij 35. En de A12 van Utrecht naar Gouda. Controle bij hectometerpaal 37,4. Dinsdagochtend, ja, hoe zit je erbij vandaag? Ben je aan het werk of heb je vakantie? Uh, zit je op dit moment in de auto onderweg om vuurwerk te kopen? Uh, lig je nog in je bed? Kan het ook als je kerstvakantie hebt? Nou, laat weten waar je mee bezig bent, klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug, krijg je mijn koffiecup. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de jaarstrekking van Staatsloterij. Fout het jaar uit! Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw, fout en nieuw. Vallen ja. er met oud en nieuw, fout en nieuw. Rut Chakot met Vrede Zo. Eerst Daddy DJ en Daddy DJ. Music. music, cue sounds better with you. Daddy DJ, please take me to the party. And let me dance along until the lights are on. Uit het foute uur. Q Music. en de beste hits uit het foute uur dit is fout en nieuw hey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 En I'm on fire tijdens Fout en Nieuw, het is 13 over 10. Ja, ja, Milo, daar zijn we weer. Zijn ze weer? Wij. Bij jouw show net als de vorige keer. Sanne stuurt dat ze onderweg is om vuurwerk te gaan kopen. Simone die is appelflappen aan het bakken. Dat wordt door veel mensen gedaan. Vuurwerk kopen, appelflappen en oliebollen maken en met Lego gebouwd. Uh, Max klokt zich in, die zegt dat ik ben bezig met auto-onderdelen bezorgen. Renzo die is erbij. Vanmorgen vroeg opgestaan om ruim 200 oliebollen te bakken... met Q-Music op de achtergrond. Uh, Wendy klokt zich in, die is de kerstboom aan het aftuigen. En Eva Zomerdijk, goedemorgen. Eva, goedemorgen. Eva. Ja? Hey, hi. Zo, daar ben je. Hoi. Uh, Eva, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Jij bent uh, druk met uh, onderbroeken aan het vouwen in de Zeeman. Ja, dat klopt. Dat en je hebt, een, uh, ja, je hebt er een foto bij gedaan van die bak waar ze in liggen. Ja. Ja. ja. Uh, ja daar heb je nog wel even een klusje aan. Ja, daar ben ik wel even mee bezig. Maar ik kan me ook voorstellen dat als er dan weer zeg maar, een nieuwe groep klanten binnengeeft... dat je eigenlijk weer opnieuw kunt beginnen. ja. Dat klopt, dus, dus, dat is een dus, grote ergernis voor ons. <laughs> ja, nou, nou, ik kan me helemaal voorstellen, maar de winkel staat natuurlijk vol met dit soort bakken. Ja, dus, je dus bent... dat is uh, even lekker doorpakken na het weekend en ja. dan is het weer helemaal recht en dan kunnen we volgende week opnieuw. Oké, okay, oké. Okay. Maar, ja, okay. maar tussendoor dan vandaag overdag? Moet je er af en toe ook nog even bakken en netjes maken? Ja, en dan uh, doen we er nieuwe vrachten bij. Het heeft iets therapeutisch, hè? zo. Ja, zo en mullen, lekker gaan. Ja, bezigheidstherapie, inderdaad. Ja, dus het jij is komt... heerlijk als je nou kijkt en het is weer allemaal glad en mooi. En ja, elektrisch. dat is lekker, hè? Ik heb vroeger in de supermarkt gewerkt en dan moest je ook zeg maar, vullen, weet je wel. Vakken vullen en dan moest je FIFO, weet je wel. First in, first out. En dan was alles helemaal gespiegeld en netjes. Dat gaf wel voldoening, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, ik wens ja, je dan lekker. een hele fijne therapeutische dag. Ja, dank je wel. <laughs> dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op. Oh, leuk. Die komt, er naar, die komt naar je toe. En ja, voordat we oppakken nog één ding. Een hele fijne dag. Nou. Fijne dag. Had ik niet beter <laughs> kunnen zeggen. Fijne dag en fijn uiteinde van het jaar. Hetzelfde. Dank doei. je. toegeven. Fout Foute nieuwe op Q-Music met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Go back up now and give a brother home. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. Oh, my life was a cage, but on stage I'm me yet? It up, well, yo, are y'all ready for me yet? It up, well, yo, are y'all ready for me yet? It up, well, here I go, here I go, here I, here I go. Yo, dance in the aisles when the prince steps to it. The rhyme is a football, y'all, and I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? Because the crowd went, oh! in response to the that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original, like the Dr. Jekyll, man, and this is my high side. I am the driver, and y'all want a rap ride, so fellas. Jam. But sometimes I get in the nervous and start to stutter. Enough to fumble, every works for word I utter. So I just try to chill, But it gets worse and perverse. You had my heart, and will never be a world apart. Or maybe in magazines, but you still be my star. Maybe cause in the dark, you can see shiny cars, and that's what you need. Fout en nieuw.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 Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt nog één dag om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independer.nl. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen, slechts één euro.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 Aldi. 18 Plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog één dag om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. En hier eerlijk voor vanavond appelbonniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi, die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. O, Toch weer limbo dansen op de kerstboom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 waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ja, het is vanmorgen wel zonnig, maar later vandaag kans op een bui... en het wordt niet warmer dan 6 graden. Dan de verkeersinformatie van Fritz 6 Zes files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Drie kilometer, vertraging 13 minuten. Music. Elton Johnzo, maar eerst Tarkan en Simarik. Laat het jar. Laat het me zeggen. Zeg eens een reep. Aarziz, aarziz, Is fout en nieuw. Met de beste hits uit het foute uur. Q-Music.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 nou, het klinkt heel leuk natuurlijk. Het klinkt heel leuk, het klinkt gezellig. Lekker achterop bij iemand op de bagagedrager. Maar in werkelijkheid is het toch helemaal niks. Weet je wel, zit je op die ijzeren buisjes. Iedere hobbel voel je. Je voeten hangen er een beetje bij, als die andere een beetje lomp fietst. Dan zit je met je tenen tussen de spaken. Of allemaal gorigheid in je broekspijpen. En pijn in je billetjes. Nou, het is gewoon een romantischer idee, dan dat het in werkelijkheid is. Behalve... Het is misschien gek dat ik dit ga zeggen. Behalve achterop een fatbike. Ik vind persoonlijk fatbikes echt niks. Maar dat is persoonlijk. Maar die zitten volgens mij, als ze zo voorbij ze rijden, wel uh, goed. Ook achterop, denk ik. Maar wel een grotere kostenpost voor Gers als ze een fatbike gestolen zou hebben. Daar is toch net even wat pijnlijker dan die gewone fiets van hem... die hij waarschijnlijk van die junk uit het liedje... achter het station in Tilburg op de kop getikt had voor een paar tientjes. Dus, maar goed. Gersper Doel, SF met bagagedrager en nu Hansen. Dit is bab tijdens Fout en Nieuw op je Music. Lekker bezig in de achtertuin. Heerlijk weer. Lekker koud, maar wel oh, een zonnetje. Yo, yo, fijne dag. Fout en nieuw. Ja, fout en nieuw doen we op je muziek. Even een uh, ouderwets spreekwoord gebruiken: Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Of Rome wasn't built in a day grote of belangrijke gebeurtenissen... die kosten al eenmaal tijd. Dan wil ik niet beweren dat het volgende nummer dat ik ga draaien. Read Petite echt een groot of belangrijk nummer is. Maar het heeft 30 jaar geduurd voordat dit een hit werd bij ons. Het kwam uit in 1957. En werd bij ons in 1987 een hit. En dat kwam door de videoclip... die er toen bijgemaakt werd. Zo'n klei-animatie. En die werd echt overal gedraaid. Ja, en toen werd dit een hit. Jackie Wilson en Read Petite op Q-Music. Well, look at that, look at that, look at that, look at that... De nacht verdwijnt tijdens Fout en Nieuw op Q-Music. Zo meteen, de Pointer Sisters. I'm so Excited komt so eraan. Ja, en Marcel zo meteen met het nieuws. Ja, en daarin een Japanse voetballer die weet niet van ophouden. Op zijn 58e gaat hij nog als prof aan de slag. Zo meer. Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady, Gaga. Lady Gaga. Suzanne en Freek. Het jaar van The Foute Party, Top 40 Live. Ahoy, goeie avond! En 20 jaar Q. It's het jaar van The Q Escape Room en Wanted. Geef je over! In de naam, der Tiki En het jaar dat Marielle het geluid raden. Nee!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 Nu bij Ben, dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op Ben.nl. Vier de feestdagen met de heerlijke hapjes van Kippie.nl. Kippie. Nu bij Koebloe. Korting op Etna keukenapparatuur tijdens de eindejaarsknallers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app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 Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei maak het mooier. Uw, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of ouw, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed.